Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 56, Ik vocht voor mijn leven. Eerst even een opmerking van de huishoudelijke aard. De laatste aflevering was alweer dik vier weken geleden. Door ziekte kreeg ik het niet voor elkaar om deze aflevering eerder op te nemen. Ik ben inmiddels weer aan de beterende hand, maar mijn stem is nog niet 100%. Maar hier zijn we weer met Julius Caesar. Het is niet de bedoeling dat ik daar een gewoonte van maak, maar over twee of drie afleveringen... Het is dus niet de bedoeling dat ik daar een gewoonte van maak, maar over twee of drie afleveringen zal de podcast even stil liggen. Wie een beetje vooruitgelezen heeft, zal weten dat we richting Caesars dood gaan. Dit is een belangrijk breekpunt in de Romeinse geschiedenis en we gaan verder en verder weg van mijn specialisme. Daarom ga ik de komende tijd besteden om weer een beetje bij te lezen en om weer eens wat anders met mijn vrije tijd naast mijn fulltime baan te doen. De podcast zal daarom een paar maanden stil liggen, waarna we verder gaan met de keizertijd. Terug naar Caesar. Dik vier weken geleden zagen we dat Caesar Egypte pacificeerde en kennis maakte met Cleopatra. Na terugkeer in Rome kreeg hij te maken met een opstand van zijn troepen toen hij bekend maakte dat hij ze weer nodig had. Caesar wist zijn troepen via een psychologisch spelletje te overtuigen hem te volgen naar Afrika, waar de overlevenden van de slag bij Pharsalus zich aan het hergroeperen waren, vlakbij de ruïnes van Carthago in het huidige Tunesië. Het kamp van de Pompeiaanse troepen vormde zich een beetje rond Cato en de troepen daar. Vroegen hem om hen te leiden in de strijd tegen Caesar. Cato weigerde dit, want hij achtte zichzelf niet de beste man. Het was niet zozeer dat hij zichzelf niet in staat achtte om de troepen te leiden. Het probleem was dat Cato in Rome nooit consul was geweest, en als zodanig niet de hoogst geplaatste man in het leger was. Metellus Scipio, dat was de man die ze moesten hebben. Hij was namelijk consul geweest. Metellus accepteerde dit en nam het commando over de legers, terwijl Cato zich ontfermde over de civiele zaken vanuit de thuisbasis Utica. De troepen onder Metellus kregen welkome ondersteuning van de lokale heerser, Juba van Numidia. Juba had een appeltje te scheren met Caesar, die hem ooit zwaar beledigd had, toen hij hem jaren geleden tijdens een bezoek aan een rechtszaak in Rome aan zijn baard had getrokken. Naast deze persoonlijke haat tegen Caesar bood Juba ook de beroemde Numidische cavalerie en daar hadden Metellus en zijn mannen zeker zoveel aan. Zoveel zelfs dat Metellus bereid was om de hele bevolking van Utica voor Juba uit te moorden. Cato besloot daar toch een stokje voor te steken. De bevolking van Utica was veelal op de hand van Caesar. Maar ook al was Metellus de baas, hij moest natuurlijk wel weten wie de baas was. En dat was Cato natuurlijk. Een ander punt van oneenigheid tussen Cato en Metellus Scipio was de strategie. Cato hoorde bij het deel van Pompeius' gevolg dat in de aanloop naar Fasulus maanden tot voorzichtigheid. Ook hier meende hij dat het verstandig was om goed te plannen en Caesar niet meteen aan te vallen. Scipio wilde Caesar meteen aanvallen als hij de kans kreeg. De reden voor Metellus' houding was tweeledig. Ten eerste had hij een leger van 14 legioenen onder zich aangevuld met zijn bondgenoten. Caesar's leger was veel kleiner en Metellus had vertrouwen in een goede afloop. Caesar kon die twee keer achter elkaar zoveel geluk hebben. De tweede reden lag in het feit dat een orakel desgevraagd een voorspelling had gedaan en had gezegd dat alleen een Scipio kon winnen in Afrika. Uiteindelijk waren het de Scipio's die Carthago op de knie hadden gekregen. Nu moest het dus wel Metellus Scipio zijn die met de zegen naar huis zou gaan. Caesar had inmiddels ook vernomen dat hij een Scipio nodig had, dus zorgde hij voor een Scipio Salustio om toe te voegen aan zijn staf. Salustio was een nobody, maar was te porren om de Scipio van dienst in Caesars leger te worden, om zo te voorkomen dat de strijd op voorhand gestreden zou zijn. Een Scipio zou winnen in Afrika, de vraag was alleen welke Scipio. Metellus wist zijn wil door te drukken, ondanks Cato's tegenstand. De troepen namen een agressieve houding aan en wachtten op Caesars aankomst. De relatie tussen Cato en Metellus was al behoorlijk bekoeld. Plutarchus schrijft dat Metellus Cato's passieve houding helemaal niet zag zitten. Hij wierp Cato toe laf te zijn. Uiteindelijk was er niet veel wat Cato kon doen. Hij mocht daar wel Cato zijn. Metellus was de baas. Caesar's oversteek vond plaats in het voorjaar van het jaar 46. Met zijn leger trok hij snel de straat tussen Sicilië en het huidige Tunesië over. Caesar was op locatie. Terwijl Metellus Scipio bij Juba was om die steun te verzekeren... En met hem de plannen door te nemen, lag het leger in handen van Labienus en Petreius. Zij lieten Caesar zien dat het gevecht in Afrika geen walkover zou worden en brachten hem bij de eerste slag grote verliezen toe. Toen Labienus op een gegeven moment gewond raakte, wist Caesar nog te ontkomen. Dat was niet omdat de cohesie van de troepen verdween of omdat Petreius domme keuzes ging maken, maar omdat Petreius en Labienus besloten te stoppen. Caesar was te verslaan en dat zou ook wel gebeuren. Maar met Labienus uit beeld zou Petreius Metellus nodig hebben en die gunde hij de eer niet. Caesar ontkwam dus. Terwijl versterkingen mondjesmaat binnenkwamen, moest Caesar zijn kleine legertje leiden tegen een overmacht van de Midische en Pompeaanse troepen. Ook met de versterkingen erbij had Metellus Scipio een veel groter leger onder zijn commando. Maar Caesar had eerder veel grotere legers verslagen, dus hij durfde het wel aan. Het kwam tot een treffen bij de havenstad Tapsus. Tapsus lag op een soort schiereiland dat grotendeels omringd was door zee en door moerassen. Er waren twee aanloopwegen naar de stad en Caesar gebruikte die om het garnizoen te overrompelen en de stad in te nemen voor Metellus er was. Metellus besloot bij aankomst direct de deuren dicht te gooien en de twee landbruggen af te sluiten, waardoor Caesars troepen in de stad vastzaten. Met het afsluiten van de landbruggen had Metellus Caesar vastgezet, maar door zijn actie dwong hij het gevecht op plekken waar hij nooit zijn hele leger kwijt kon. Hiermee ontnam hij zichzelf zijn grootste voordeel, zijn grotere leger. Man tegen man hadden Caesar's soldaten weinig van hun vijanden te vrezen. In het volgende bloedbad versloeg Caesar het veel grotere leger van zijn vijanden en dwong de overlevenden tot een vlucht. Koning Juba pleegde zelfmoord door samen met een Romeinse generaal voor Metellus' leger elkaar dood te steken met een zwaard. Metellus, Labienus en een aantal van de overlevenden namen de boot naar Spanje, maar onderweg kwamen ze in een storm terecht. Waardoor een deel van de vloot verging, onder de slachtoffers was Metellus. Toen Cato in Utica het nieuws vernam, wist hij dat het voorbij was en dat Caesar gewonnen had. Zoals Pompeius dat naar Varsalus al deed, maande Cato de mensen in de stad tot overgaven of vluchten. Hij wist dat Caesar niet meer te verslaan was en mensen konden nu alleen nog op zijn mildheid rekenen of maken dat ze wegkwamen. Voor Cato zelf zat dit er niet meer in, meende hij. Zijn principes stonden het hem niet toe te accepteren dat Caesar hem zou vergeven. Als Caesar Cato zou vergeven en sparen, zou dat een bepaalde macht van Caesar over Cato impliceren. En dat zou uit den boze zijn. Cato had zijn hele leven gewijd aan de conservatieve waarden van de Romeinse Republiek en weigerde toe te staan dat één man het over hem voor het zeggen zou hebben. Zijn besluit stond vast, Cato zou zelf wat plegen. Cato ging in bad en nam een uitgebreid diner met een grote groep gasten tot zich. Daarna ging hij nog even lezen in Plato's Krito over de dood van Socrates, die stierf voor zijn idealen. Toen Kato vervolgens naar zijn kamer ging, merkte hij dat zijn zwaard nergens te bekennen was. Kato's zoon was ook niet achterlijk, dus had het wapen opgeborgen, zodat zijn vader zichzelf niet zou kunnen aandoen. Maar Kato accepteerde dit niet. Plutarchus legt hem de volgende woorden in de mond. Wanneer en waar, zonder mijn medeweten, ben ik als gek beoordeeld? Dat niemand me probeert te overtuigen wanneer ze denken dat ik een verkeerde beslissing heb genomen, maar dat ze voorkomen dat ik mijn eigen beoordeling kan maken door me mijn wapen af te pakken? Waarom, lieve jongen? bind je je vaders armen niet achter zijn rug vast, zodat Caesar kan zien dat ik me niet kan verdedigen als hij komt. Ik heb echt geen zwaard nodig om mezelf te doden. Ik hoef alleen mijn adem maar in te houden, of mijn hoofd tegen de muur te slaan en de dood zal volgen. Toen het zwaard weer werd gebracht en Kato had gezien dat er niets mee gedaan was, kwam Kato weer tot rust. Tegen de ochtend besloot hij dat het tijd was voor de zelfmoord. Hij stak zijn zwaard in zijn eigen borst, maar wist zichzelf niet in één keer te doden. Eerder op de avond had hij namelijk zijn hand verwond door iemand in zijn woede op het gezicht te slaan. Hierdoor had hij niet de kracht om zichzelf direct te doden. Hij viel kreunend van de bank en maakte zoveel lawaai dat mensen de kamer binnenstormden. Een dokter wist de ingewanden terug te proppen en de wond te hechten. Toen Kato echter bijkwam en merkte wat er gebeurde, duwde hij de dokter weg. Met zijn laatste krachten trok hij zijn wond met blote handen open en overleed. Kato werd 48 jaar. Caesar kwam dus net te laat om de grote verdediger van de conservatieve orde te sparen en keerde met zijn leger terug naar Rome. Vandaaruit trok hij met een verse consultitel, senatoriale steun en een leger naar Spanje. Wie namelijk dacht dat het nu onderhand afgelopen was, komt van een koude kermis thuis. We hebben namelijk Clabienus nog. En ook Pompeius' zonen Gnaeus en Sextus hadden het nog niet opgegeven. Caesar trok dus maar weer eens naar een volgende vijand. In 45 kwam hij in Spanje aan met de bedoeling korte metten te maken met deze laatste tegenstand. Dit was inderdaad de laatste grote veldslag voor de grote generaal, maar het was zeker geen veegpartij, want zowel Caesar als zijn vijanden hadden een groot en goed geleid leger. De twee legers troffen elkaar bij Munda in de buurt van het huidige Sevilla. Daar kwam het tot een bloedige veldslag. Caesars troepen waren niet echt voornemens om aan te vallen toen Caesar daar bevel toe deed. Daarom, zo beschrijft Appianus greep hij zelf het schild van een van zijn soldaten en rende richting de vijand. Pas toen durfde zijn soldaten te volgen. Toen de veldslag, door toedoen van een succesvolle manoeuvre van een van Caesars favoritische bondgenoten en de verkeerd begrepen actie van Labienus werd beslist, wist Caesar de overwinning te behalen. In de nasleep van de veldslag kwamen zowel Gnaeus Pompeius als Titus Labienus om. Sextus Pompeius ontsnapte. De burgeroorlog was definitief voorbij en Caesar had gewonnen, maar Appianus beschrijft dat Caesar na de slag bij Moenda had uitgesproken: Vaak heb ik gevochten voor de overwinning. Vandaag vocht ik ook voor mijn leven. Terug in Rome kreeg Caesar na al die jaren eindelijk zijn triomftocht die hij had laten schieten voordat hij naar Gallië ging. In zekere zin was de cirkel nu rond, want Caesar was op de hoogste plek waar hij kon zijn. Zeker toen de Senaat hem ook aanstelde als dictator voor het leven. Dit gaf Caesar de gelegenheid grote plannen door te voeren. Allereerst besloot hij zijn leger eindelijk te ontbinden en gaf iedere soldaat een stuk land om van te leven, precies zoals hij had beloofd. Daarnaast voerde hij een census uit in Rome. Bij deze volkstelling kwam een aantal problemen aan het licht. In de eerste plaats was de bevolking van de stad flink gekrompen in de laatste jaren. Daarnaast was er nauwelijks een geschoolde middenklasse en was de onderlaag van de samenleving veel te groot. Daarom besloot Caesar meerdere vliegen in één klap te slaan. Hij nodigde geschoolde mensen uit alle uithoeken van het Rijk uit om zich te vestigen in Rome. Leraren, doktoren... Architecten en andere mensen die Rome konden helpen verbeteren, werden met open armen ontvangen en kregen burgerrecht. Caesar realiseerde zich dat het rijk alleen kon overleven als het een internationaal rijk werd, in plaats van Rome en haar onderworpen gebieden. Caesar liet de stad grondig verfraaien. Voor de onderlaag had Caesar ook plannen in petto. Hij had geconstateerd dat veel te veel mensen gebruik maakten van de graanleveranties, waar ze op grond van hun inkomen geen recht op hadden. Daarom schroefde hij het budget voor de graanleveranties drastisch terug. En ontzegde deze mensen de toegang ertoe. Een deel van de onderlaag van de bevolking kreeg de gelegenheid om met een leuke premie een nieuw leven op te bouwen in een van de nieuw te stichten kolonies, waar Caesar ook zijn soldaten wilde vestigen. Ten slotte nodigde Caesar, en Cato zou zich hebben omgedraaid in de graf, loyale leden van de Gallische gemeenschappen uit om zich in Rome te vestigen. Sommigen kregen niet alleen burgerrecht als Romein, maar konden ook zitting nemen in de Senaat. De bekendste hervorming die Caesar in deze tijd doorvoerde, is er eentje waar we nu nog mee te maken hebben. Midden in de zomer werd de maand juli genoemd, naar Julius Caesar. Caesar hervormde de kalender op zo'n manier dat we er met kleine wijzigingen nog steeds mee werken. Voorheen kenden Rome een kalender die op de cyclus van de maan was gericht. Hierdoor duurde een jaar niet precies vier seizoenen en viel bijvoorbeeld de oogsttijd en religieuze festivals altijd anders. Een belangrijke taak van de consuls was om steeds maar weer heilige dagen toe te voegen en zo te zorgen dat het jaar een beetje met de seizoenen overeenkwam. De heilige dagen die Bibelus in aflevering 48 invoerde om Caesar dwars te zetten, waren daadwerkelijk nieuwe dagen en vielen buiten het bereik van het politieke leven. Caesar maakte een einde aan dergelijke praktijken. Vanaf nu was het jaar gebaseerd op de zon, met 365 dagen en een schrikkeljaar elke drie jaar. Een aantal jaar later werd het elke vier jaar. Dit systeem moet bekend voorkomen. In 1582. Dat Caesar's Juliaanse kalender nog subtiel gewijzigd door Paus Gregorius XIII, die met het weglaten van schrikkeljaren in jaartallen die deelbaar zijn door 100 maar niet door 400, de boel allemaal net iets preciezer liet overeenkomen met de lengte van het jaar dat geen 365 dagen en 6 uur, maar 365 dagen 5 uur, 49 minuten en 12 seconden blijkt te duren. We kunnen het Caesar ongetwijfeld vergeven. Waar de bevolking van Rome meer moeite mee had, was de positie die Caesar zich aanmat. Ik ben net met niet meer dan een zinnetje over de triomftocht van Caesar heen gestapt. Maar dit was geen kleinigheid en het maakte een en ander los bij de Romeinen. Over drie weken kijken we naar de triomftocht en de directe en indirecte gevolgen voor Caesar en zijn stad.